Hij werd in 1981 getroffen door een beroerte toen hij in een kliniek werd behandeld om van zijn alcoholverslaving af te komen. John Paul Getty is 54 jaar geworden. Timo de Bakker heeft de tweede ronde van het ABN Amro tennis bereikt. Hij won in Rotterdam in drie sets van de Duitser Philippe Petschner. De setstanden waren 6-4, 0-6 en 6-1. Op dit moment speelt Robin Haase tegen de als eerste geplaatste Zweed Robin Seudeling die zijn titel in Rotterdam verdedigt.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 Margarethe Rijntjes. Een heel avond. Terwijl bureau Jeugdzorg flinke kritiek te verstouwen krijgt, werd een van de medewerkers verkozen tot best presterende ambtenaar van het jaar. Ze is straks mijn gast. En gisteren eindigde rond deze tijd een gijzeling in een winkel in Aalten. Hoe kun je je personeel daarop voorbereiden en weerbaar maken? En er wordt vanavond ook in Ahoy weer getennist. Marcella Mesker, wie staan er op de baan? Ja, Robin Hazen tegen de titelverdediger, de zweet Robin Söderling. Nou ja, dan heb je eigenlijk veruit de moeilijkste loting van het hele toernooi te pakken als je Robin Hazen heet. Ja. Want uh, Söderling is ook nog eens nummer 4 van de wereld. En ja, die staat echt geweldig te tennissen. Er zijn zes games gespeeld. Het is uh, een hoog niveau wat ik zie. Maar de zweet die staat uh, een breek voor met uh, 4-2. En het zal een geweldige klus worden voor Hazen om hier uh, de zweet uh, te pakken. Dus uh, hij staat een breek achter in die eerste set. Set. Dus we moeten hopen dat er ergens nog een gaatje valt... in uh, dat harde serveerwerk van uh, die zweet. Maar we gaan het zien. Voorlopig nog uh, 4-2 eerste set voor Seuderling. Dankjewel. Tot zo. Tot zo. Jeugdzorgmedewerker uh, Ganna van Bijlenveld is verkozen tot best presterende ambtenaar van 2011. En dat terwijl het werk van de jeugdzorg voortdurend onder vuur ligt ondanks nog, oordeelde de Raad voor de Veiligheid bijvoorbeeld... dat jeugdzorg bij kindermishandeling te lang wacht met ingrijpen. Goedenavond, Gana van Bijleveld. Goedenavond. Ambtenarenblad PM heeft jou verkozen tot best presterende ambtenaar van 2011. Ja. ja dat is leuk. Ja, een hele eer. Jij voelt dat zo? Ja, zeker. Uh, het is uh, voor mij, voor mijn gevoel, ik doe mijn werk. En dat doe ik met veel plezier. En uh, nou ja, dan is het geweldig als je zo'n titel... Uh, Toegewezen ja, krijgt. Ja, tuurlijk. Is de champagne ontkurkt? Uh, ja, ook. En uh, vooral uh, gewoon veel met collega's ook. Uh, met z'n allen taart gegeten. Uh, nou, en vooral veel genoten van uh, alle leuke dingen die ja. het met zich meebrengt. Ja, want wat brengt het mee? Uh, nou ja, veel dingen als een interview. Nou, hier nu bij de radio. Uh, ook. Binnen de organisatie gewoon heel veel leuke positieve reacties. En het is gewoon even een positieve opsteker. Ja, fijn. In deze barre tijden voor de jeugdzorg. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou is het zo um, dat jij die prijs hebt gekregen. Omdat je een nieuwe, en dan zeggen ze... meer doortastende manier hebt gevonden... om gezinnen te helpen die volledig vastlopen. Ja. Wat zijn dat voor gezinnen? Schetsen zo'n gezin? Uh, nou, je moet denken aan uh, bijvoorbeeld gezinnen met ouders. Veel problemen in, uh, vaak qua schulden, uh, vaak ook qua eigen psychiatrische problemen. Um, alcohol. Alcohol kan, uh, gokverslavingen, drugsgebruik. Uh, maar ook ouders die um, moeite hebben met de opvoeding van de kinderen. Um, dus daar ook nog eens in vastlopen. dan kinderen die vaak veel problemen hebben... als uh, criminaliteit, uh, schoolverzuim. Um, en eigenlijk alles bij elkaar... Um, ja, leidt dat ze gewoon eigenlijk compleet vastzitten. Ja, fikse problemen. Ja. En daar kom jij dan tussen. Ja. De rechter heeft dan gezegd, jeugdzorg, jullie moeten je daarmee gaan bemoeien. Ja, nou vaak is het dan zo dat het gezinnen zijn die al langere tijd bij het bureau jeugdzorg lopen. Um, maar waar uh, uiteindelijk ook de hulpverlening vast komt te zitten. En um, we zijn met deze manier van werken begonnen om eens te kijken van... Hey, krijgen we dan bij deze gezinnen wel meer voor elkaar. Ja, want jullie hebben dus een meer doortastende manier. Wat doe jij zo doortastend? Um, het grote verschil is dat wij niet zozeer alleen naar het kind kijken... maar het hele gezin, uh, op, ons op het hele gezin richten. Want je kan voor een kind wat veranderen. Maar als de financiële problemen thuis nog steeds heel groot zijn en uh, moeder nog steeds geen hulp krijgt voor haar eigen problemen en vader... Ja, dat hele systeem uh, is als het ware dan met elkaar, heeft dat met elkaar te maken en ja. moet behandeld worden. Ja, en je kan dan een kind alleen helpen, maar als het systeem het gezin niet mee verandert, dan is het voor het kind ook heel moeilijk om die veranderingen vol te houden. Ja. Dus we kijken nu echt naar het hele gezin en leggen ook contact met uh, hulpverleners rondom ouders... Ja, dan gaat het er natuurlijk om dat jij serieus genomen wordt. Hè? En dan stel ik me daar zo'n man voor. Met twee puberende kinderen. Die hebben last van bijvoorbeeld deze alcoholische vader. Of uh, hebben wel eens een ram van hem gekregen. Ja. Kom jij daar met je 28 jaar? Geen kinderen zelf? Nee. En dan? En dan neemt hij jou tegen helemaal niet serieus. Um, nou ja, het valt me omdat er vaak ook gezinnen zijn die... wat uh, ze vaak ook zelf wel weten dat het niet helemaal goed gaat... Ouders hebben eigenlijk altijd ook het beste voor met hun kind. Maar hoe doe je dat? Hoe, hoe krijg je zover dat die man denkt... ik ben blij dat ze er is? Um, met name ook door te kijken met hun dat je kleine succesjes kan behalen. Dat no. ze ook zien dat je wat betekent. En noem ze eens betekent. iets. Um, nou ja, bijvoorbeeld, uh, ouders als een gezin heel grote schulden heeft... zorgen dat ze schuldhulpverlening krijgen. Officieel is dat niet de taak van Bureau Jeugdzorg. Want wij komen voor de kinderen en niet voor de ouders. Maar dan, maar, dan help jij wel. Um, voor ouders is bijvoorbeeld vaak dat heel belangrijk en is dat heel groot. Dus door daar een klein succesje met ze te behalen... Um, staan ze al meer open voor je, hebben ze meer vertrouwen in je... en zijn ze ook meer bereid om naar je te luisteren. Maar heb jij voor je gevoel voldoende levenservaring, om het maar zo te formuleren... dat jij inderdaad iemand hebt, die nou, kinderen opvoeden is namelijk niet makkelijk. Nee. Kan jij dat? Ja, ik, uh, ik vind het zelf van wel. Ja? Maar ja. hoe kan je dat dan? Um, nou ja... Het belangrijkste is, ik bedoel, ik doe mijn werk niet alleen. Ik heb altijd ook mensen uh, gewoon binnen de organisatie met wie ik overleg heb. Uh, maar ik heb wel een. Uh, ook door de opleidingen die ik heb gehad, met name ook en uh, trainingen die ik heb gevolgd, wel helder wat minimaal voor een kind geboden zou moeten ja, worden. Maar dat zijn allemaal heel veel woorden natuurlijk ook hè, aan ja. zo'n vader. Want jij hebt, ja, je hebt het bestudeerd, je kan het overbrengen. Maar ja, dan moet hij het ook nog van je aannemen. Ja. Behalve dan, hè, wat je net dat schetst, van, ik doe iets waardoor hij denkt... nou, hm, ze heeft misschien wel zin dat deze vrouw hier rondwandelt in ons gezin. Wat doe je nog meer om te, om te zorgen dat die ja, dat hij ook als het gaat om opvoeden iets van je aanneemt. Ja, Het is heel erg met ouders in gesprek gaan over um, het gezamenlijk belang dat we hebben. Namelijk dat het beter gaat met de kinderen. En um, in eerste instantie zijn dat vaak gesprekken die heel erg dan gericht zijn op de kinderen. En met heel veel beschuldiging van de kinderen werken niet mee. En door de manier waarop we nu werken, heel gezinsgericht... proberen we dus um, langzaamaan het, het oude, ook een vader te laten zien... dat het gedrag van zijn kind een invloed heeft of beïnvloed wordt door wat hij doet. En, en dat, dat, dan zeg je maar kijk nou eens naar jezelf. Uh, ja, soms ook. Uh, soms is het gewoon meer dat je bijvoorbeeld... Uh, met een, een kind waar een vader bij is gaat praten over... goh waarom ga je nou... bijvoorbeeld uh, als je uit school komt, kom je niet naar huis. Je gaat eigenlijk zo snel mogelijk weg. Je gaat de straat op, je komt in de problemen. Waarom, waarom doe je dat nou? En dat op een gegeven moment een jongen... dat je probeert de ver te krijgen. En vaak zul je horen dat... Uh, als jongeren iets heeft van ja, ik, als ik terug thuis kom... dan uh, krijg ik meteen een kruis voor van mijn vader over waar ik ben geweest. En ja, dan heb ik eigenlijk geen zin in. Dus dan ga ik maar weg. En dan merk je dat zijn vader vaak iets heeft van ja, maar ik zeg dat eigenlijk alleen maar omdat ik bezorgd ben. En op die manier probeer je eigenlijk het gezin met elkaar in gesprek te krijgen. Dat ze elkaars kant gaan snappen, maar ook gaan inzien dat ze er zelf een bijdrage in hebben. Een soort bemiddelaar ben je eigenlijk. Ja. Zo voelt het ook. Ja, soms wel. Nou is het zo natuurlijk, hè, die, die kinderen komen niet zomaar onder toezicht van, van jeugdzorg. Er zijn echt fikse problemen vaak, dat schets je zelf net ook. Um, nou is het zo dat er ook vaak sprake is van kindermishandeling. Ja. En daarover is er onlangs een, een onderzoek geweest, de, de, Raad voor, de onderzoeksraad voor de veiligheid. Die zegt, jeugdzorg, jullie grijpen niet op tijd in. Jullie moeten eerder ingrijpen. Mm -hmm. um, wanneer grijp jij in? Heb jij een lijstje, deze criteria? Uh, ja, we werken wel met uh, ja, wat we noemen veiligheidschecklisten... die we invullen om te kijken van hoe veilig is de situatie. Maar het, het blijft een inschatting. En het lastige eraan is dat uh, het plaatsen van een kind... ook hele schadelijke effecten voor een kind heeft. Waarom? Dus, uh, ja, Een kind heeft toch een, een veilige basis thuis. hoe onveilig die voor de buitenwereld ook kan zijn... een kind wat door een ouder geslagen wordt... Um, is daar op zijn of haar manier ook aan gewend. En heeft wel een band met zijn vader en met zijn moeder. En om een kind daar ineens uit te halen... Uh, kan het en... soms beter zijn om toch te accepteren dat, dat het kind geslagen wordt? Uh, nou ja, om te accepteren dat het kind geslagen wordt, is, is heel moeilijk. Want uh, ja, de risico's zijn daarin gewoon heel groot. En in principe, een kind moet gewoon niet geslagen worden. Nee, Maar dan ben je bezig met een proces om te zorgen dat het overgaat, ja, bedoel je? Ja, en het is dus altijd een afweging van hoe, hoe groot gevaar, of in hoe groot gevaar is het kind, en weegt het op tegen het gevaar van het uit zijn veilige omgeving halen. Ja. Maar goed, dat, dat is natuurlijk ontzettend ingewikkeld, want een kind is drie keer geslagen, jij hebt een goed gesprek gevoerd met zo'n vader, ja. die zegt, jeetje ja, het is ook verschrikkelijk, ik had te veel gedronken, ik beloof beterschap. Ja. Dan gaat het weer een keer mis. En beslis jij dat dan inderdaad, ja... Hoe, hoe, hoe beslis jij dat? Ja, dus ook door veel overleg. En het, het is wikken en wegen, en het, het blijft een kiezen tussen twee kwaden. Um... Heb je er wel eens slapeloze nachten van? Ja, het, het, het, het, zijn lastig, het zijn hele lastige beslissingen. En het zijn beslissingen die verre gevolgen hebben voor een kind. Um... Ja, dus tuurlijk heb je er slapeloze nachten ja, van. Ja, want ben je zoiets. bang dat je net een keer fout gaat doen? Ben je, je bent nu ambtenaar van het jaar geworden. Ja. <laughs> Je doet het nu goed, ja. maar he, dat, dat zwaard van Damocles, hangt dat altijd erboven? Ja, het hangt er, het hangt er wel altijd boven. Ik bedoel, je kan de veiligheid van een kind nooit uh, 100% garanderen. De enige manier, manier waarop dat zou kunnen... is het kind uh, zelf 24 uur per dag, 7 dagen per week uh, meenemen. Maar, ja, dan, uh... maar is dat niet een ongelooflijke druk dag in dag uit op jou? Uh, ja, maar het is wel gelukkig niet uh, dat alle zaken uh, zo, zo heftig zijn... Uh, Kindermishandeling is gewoon een van de moeilijkste onderwerpen en de moeilijkste situaties die je in de gezinnen tegen kan komen. Mm -hmm. Maar het is zeker iets wat je niet in de koude kleren gaat zitten. En waar blijkt dat dan uit? Dat het niet jou in de koude kleren gaat zitten? Uh, ja. Ook met name dat, dat je gewoon wel dus met regelmaat zegt: van nou ja goed, dan toch die telefoon even aan laten staan, bereikbaar zijn, uh, op je vrije dag toch uh, nog wel een huisbezoek gaan afleggen. Um, en alles probeer zo goed mogelijk. In te dekken. Heb je het wel eens fout gedaan dat je later dacht: ja, ik had toch moeten ingrijpen? Um, nou zelf niet met het geval van kindermishandeling. Maar wanneer wel? Um, we hebben wel situaties gehad dat kinderen die uit huis geplaatst waren, uh, dat je ze op een gegeven moment toch besluit om terug te plaatsen. Ja. En dan gaat het. Ik werk toevallig zelf op dit moment heel veel met uh, pubers die veel weglopen. En dat je een puber toch een kans wil geven in de thuissituatie, maar die dan eigenlijk na een aantal weken gewoon weer de benen neemt en dan dus een aantal weken vermist is. En ja, je weet niet wat er gaat gebeuren in zo'n periode. Nee, en wat voor periode maak jij dan mee? Um, nou ja, ik merk aan mezelf dat het met name een periode is... dat, uh, nou ja, dat sowieso regelmatig door je hoofd spookt. Ook als je, ook als je thuis zit, van goh, waar zou ze zijn? Maar dat je ook merkt dat als je ergens op straat loopt... dat je eigenlijk toch om je heen loopt te kijken van goh, wie weet... Zie ik hem, zie ik hem, zie je hem toevallig? Uh, dus het, het is iets wat wel gewoon in je achterhoofd... Uh, Meericht. En al die kritiek hè, die er op de jeugdzorg is geweest. Je hebt natuurlijk die hele zaak Savannah gehad. Die is uh, vreselijk afgelopen, uh, stond onder toezicht van, uh, van een collega van jou, van jeugdzorg. Ja. En uiteindelijk is zij zo mishandeld door haar moeder en haar pleegvader dat ze gestorven is. Ja. Um, sindsdien is er meer kritiek gekomen op jeugdzorg. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat voor jou? Um... Nou ja, het maakt het lastig. Je, je gaat je werk nog meer richten op het indekken. En uh, proberen zoveel mogelijk te laten zien dat je alles hebt gedaan wat je kan doen. Um, waar ook heel veel tijd in gaat zitten. Een tijd die je liever eigenlijk gewoon bij de gezinnen op de bank zit. En uh, ja, het liefst anders zou invullen. En niet achter de computer, maar van elk contact een verslagje ja, maken. Ja, ja, om te zorgen dat het geregeld is. Ja, en dat mensen gewoon iedereen kan terugzien op het moment dat er iets gebeurt... wat je allemaal hebt gedaan. En, ja. Nou ben je ambtenaar geworden hè, van het jaar. Ja. Je straalt erbij. Um, de komende tien jaar, blijf je daar? Um, nou, ik hoop uh, wel uh, binnen Bureau Jeugdzorg uh, verder te kunnen ontwikkelen. Ik zou wel uiteindelijk uh, ook wel graag richting beleidskant uh, te op willen. Uh, Om uiteindelijk wat te bewerkstelligen? Uh, nou ja, gewoon beter, be beter aansluiten bij gezinnen. Nog, beter. Nog, beter, Nog beter, beter dan wat je nu eigenlijk al doet. Ja, nu, we zijn nu begonnen en dit uh, moet doorgezet worden. Naar mijn Ik mening. wens jou ontzettend veel uh, succes. Ganna van Bijleveld, gezinsmanager dus van het Amsterdamse Bureau Jeugdzorg... en benoemd tot best presterende ambtenaar van 2011 door het ambtenarenblad PM. Dank, Dank. Dank voor je komst. Graag gedaan. Ja, en er staan twee mannen in uh, Ahoy, de Tennissen, Hazen en Söderling. Marcella Mesker, hoe, hoe staat dat ervoor? Ja, nou, ik moet zeggen, Robin Söderling, een klasse apart hoor. Hij leidt uh, tegen Robin Hazen met 6-3 en 2-0. Staat dus al een break voor in de tweede set. Heeft nu weer breakpoints op een dubbele break. Wat uh, de Zweet hier laat zien, uh, ja, we horen nu het applaus op de achtergrond. Het publiek moedigt Hazen aan, want ja, twee breaks achterkomen is natuurlijk dodelijk. En dan, ja, kan je zeggen, is de match over. Maar ja, Söderling is een man op een missie. Vorig jaar won hij de titel. En, en nu slaat Hazen hier een ace, dus hij werkt een break. Point Weg. Maar ja, uh, het wordt zo'n ongelooflijk zware opgave. Want Söderling die is gewoon op jacht uh, naar zijn tweede titel hier. Hij is hier vanaf vrijdag al aanwezig. Iedere dag getraind. En dan kan hij wel nummer vier van de wereld zijn. Maar hij is nog zo hongerig als ik weet niet wat. En hij staat geweldig te spelen. Dus een man uh, met een missie, Robin Söderling. Hij leidt tegen Robin Hazen met 6-3 en 2-0. Dit is Radio 1. Tot half negen, twee dingen, met Margreet Reintjes. Rond deze tijd gisteravond kwam er een einde aan een gijzeling in Aalten. Een medewerker van een drogisterij werd daar drie uur lang gegijzeld door een verwarde man. Nou, uiteindelijk heeft hij zichzelf overgegeven en het liep dus goed af. Maar het kan ook anders aflopen. Een dodelijk slachtoffer vanmorgen bij alweer een overval op een juwelier in Amsterdam-West. Ze waren aan het uh, vechten. En ik zag ook het vuurwapen in zijn handen, toen zag ik hem schieten. Net als de Albert Heijn wil sluiten, dringen twee gemaskerde mannen de supermarkt binnen. Een van hen drijft de klanten die nog aanwezig zijn onder bedreiging van een vuurwapen bijeen. De tweede overvaller richt zijn wapen op het personeel. Ik je boos, ik je heel boos. Dat ze het leven van iemand afnemen die gewoon zijn werk staat te doen. Dat vind ik vind het vreselijk. Hier in de studio is John van Dijk, oud-politieman. En inmiddels geeft hij alweer jaren trainingen... onder andere aan winkelpersoneel... om ze weerbaar te maken tegen overvallers. Goedenavond. Goedenavond. Ja, het is heftig hè, om een overval mee te maken. Het is ontzettend heftig, het is mensonterend. En het levert in heel veel gevallen ook een trauma op. En dat is logisch, want als je er vanuit mag gaan in het normale leven... dat ons leven een soort van zelfsprekendheid heeft... en je komt er opeens achter in die halve tot anderhalve minuut, want langer duurt de gemiddelde overval niet... dat opeens in die korte periode een ander mens bepaalt... of jij na die anderhalve minuut nog zal leven, ja of nee. En dat is waar heel veel slachtoffers nadien mee worstelen. Ik had dood kunnen zijn en ik had er nog niks aan kunnen doen ook. Nou, neem dat maar eens even mee naar huis. Ja. En is daar van af te komen, van dat gevoel? Daar is van af te komen. Maar dat is sterk afhankelijk van de directe omgeving. Wat Partner werkgever, leidinggevende, collega's. En daar gaat het in de praktijk vaak mis. Niet omdat mensen zo onsympathiek zijn... maar omdat wij eigenlijk niet goed weten... hoe we met dat soort mensen om moeten gaan. Wat, wat wij denken u? altijd dat we slachtoffers... maar dat geldt ook voor nabestaanden... dat we die kunnen helpen met tips. Iemand die is overvallen, kun je geen tips meer geven. Maar wat je wel kan doen, dat is er gewoon zijn voor die mens. En als die mens genoeg vertrouwen in jou heeft... heeft dat je hem niet laat vallen, maar dat je bereid bent om naar zijn verhaal te luisteren... bereid bent om zijn emoties te aanvaarden... dan merk ik al jarenlang dat dit soort mensen veel sneller uit die diepe put klauteren... dan mensen die we zeg maar in de steek laten. Ja, dus goed luisteren, dat is het devies. Er zijn. Er zijn. Een schouderfunctie vervullen. Nou is het zo dat u vooral ook probeert overvallen tegen te gaan, hè, te voorkomen. Ja, zeker. U probeert uh, allerlei bedrijven tips te geven, wel degelijk tips in elk geval om het te voorkomen. Ja. Um, ja, u werkte vroeger bij de politie, maar dan kwam u natuurlijk altijd na afloop van zo'n overval. En dat is ook de reden geweest waarom eind jaren 70 de politiek heeft besloten dat er een dementie bij het politiewerk bij moest komen. Want we vergaten dat voordat iemand slachtoffer wordt, van welk delict dan ook, er een hele periode aan vooraf gaat waarin ieder mens maatregelen kan nemen relatief of absoluut om de kans om slachtoffer te worden te verminderen. Alleen dat hebben we altijd nagelaten. En daar zijn wij toen met de toenmalige organisatie... voorkoming misdrijven mee begonnen. Plannen van aanpak maken, inleidingen houden, voorlichting geven, En wat, wat, wat, wat, wat zijn het voor adviezen? Wat moet je doen als winkelier? Als winkelier heeft het heel nauw te maken met communicatie. Heeft het te maken met klantvriendelijkheid. Dat is vaak een onderbelicht onderdeel... Maar waar begint de bestrijding van criminaliteit? Dat begint bij mensen uit de anonimiteit te halen. Wij vinden het als normale klanten prettig als we in een winkel worden begroet. Ja. God, denk je zo, dat is leuk hier. Een overvaller, maar ook een winkeldief... vindt dat helemaal niet prettig dat hij aangekeken wordt en gedag gezegd wordt. Dus het begint met contact. Want waarom vindt hij dat niet fijn? Dan is hij uit de anonimiteit gehaald. En dan zou hij, als hij die, die overval doorzet, later eventueel herkend kunnen worden. Nou, dat willen ze niet. Dus dan denkt hij, nou, hier moet ik niet wezen. Nee, het maar wat ik ermee wil zeggen is dat het altijd begint bij de mens. De mens kan soms hulpmiddelen nodig hebben. Zoals dat in winkels tegenwoordig veel vaker wordt toegepast. Ja, denk maar even aan camerasystemen. Mm -hmm. uh, heel veel tankstations zie je tegenwoordig als je binnenkomt... een monitor hangen waar je zelf op staat. In feite zegt de exploitant, dag meneer Van Dijk... u staat nu wel op ja. de harde schijf. Dat nee, is psychologie. Ja. Nou, daar begint het mee. Ja, want stel, ik ben een winkelier. Ik, uh, ik heb dat niet gedaan. Ik heb die, die klant niet naar binnen. Ik heb hem niet aangekeken. Dus hij is naar binnen gekomen. Hij heeft een pistool. Ja. Hij gaat mijn, mijn kast proberen leeg te halen. Ja. Wat moet ik doen? Preventie gaat tot de rand van uw toonbank. En dat doe je niet alleen als werkgever, dat doe je met z'n allen. Want de ketting is tenslotte altijd zo sterk als de zwakste schakel. Ja? Ja. Maar als je alle goede maatregelen hebt genomen. Je roomt je kassa op tijd af. Je zorgt dat je personeel klantvriendelijk is. Noem het allemaal maar op. 100% preventie heeft nooit bestaan, zal ook nooit bestaan. En op dat moment trekt er een of andere idioot van 16 jaar trekt een pistool voor uw neus. En dan is er maar één ding belangrijk. Hoe overleef ik dit? En al die prachtige verhalen, we hebben net eventjes nog wat gehoord in uw uitzending... Een paar weken geleden of een maand geleden was er in Zaltbommel een winkelier die werd overvallen en een kiktrap uitdeelde waar iedereen zeer lovend over was. Een juwelier die gedood werd en toen ik het op de radio hoorde zei ik tegen mijn vrouw ik wil wedden dat hij aan het vechten is geslagen. En dat bleek achteraf ook te kloppen. Het gaat er niet om of je gelijk hebt, het gaat erom of je gelijk krijgt. Op het moment dat u in een levensbedreigende situatie komt... tegenover iemand die nog maar een millimeter van zijn paniekgrens af is... en de adrenaline door de aderen giert, is er maar één ding. Doen wat hij zegt. Geen ja maar, niet waarom doe je dit, doen wat hij eist. Want op dat moment gaat het maar om één ding. Hoe overleef ik die anderhalve minuut? Maar is het zo dat je dat kunt voornemen? Want u geeft dus trainingen aan allerlei uh, bedrijven. Kun je tegen mensen zeggen, jongens... Je instinct zegt misschien weg ermee. Ik, ik geef jou een ongelofelijke hengst of een, een trap of wat dan ook. Ja, kan dat? Kan je verwoordt het perfect, want dat heb ik van mezelf ook van binnen. Alleen, dat kan je niet in alleen maar een brochure neerleggen. Daar hebben we nou een dagdeel voor nodig... om met de cursisten daar eens over te praten, te discussiëren... en in de vorm van rollenspellen met goede trainingsacteurs... is te laten zien, wat doet nou... En dat is heel opvallend al jaren. Als ik in mijn cursus een trainingsacteur een overval laat spelen... op een van de cursisten die zich vrijwillig daarvoor opgeeft... Mm -hmm. zeg ik van tevoren, jongens, let eens goed op. Het is een spel. En dat weten we allemaal. Die acteur kan niet schieten, zal niet schieten, komt niet aan je. Maar je zult nu merken wat voor impact dit spel al op jullie heeft... en dan is het nog niet eens echt. Laat staan als het echt is. En dat bouw je in die 2,5, 3 uur dat een cursus duurt... bouw je dat met elkaar op en dan is het kwartje gevallen... Want dan hebben ze het echt gevoeld en doorleefd? Dan, dan, dan, dan voelt men wat we ermee bedoelen. En dat is al jarenlang meer dan 90% van mijn excursisten... die de pech hebben na zo'n training. Een overval te moeten meemaken, zeiden achteraf... op het moment dat ik doorhad dat het om een echte overval ging... moest ik terugdenken aan jouw woorden. Dat het een levende tijdbom is en dat we niet weten... wanneer dat lontje is opgebrand. Dat heeft mij geholpen bij mijn houding, bij mijn handelen... maar ook bij het verwerken. Het is een soort mentale voorbereiding, wat u in uw intro eigenlijk al zei. Ja, dus toen dacht u, heb ik eens eventjes, uh, dit is dankbaar. Wat ik het is u, heel dank dankbaar, dankbaar werk. werk. Het is heel dankbaar werk. Maar goed, al die mensen die geen training hebben gehad van u, hè, die, dit, die horen dit nu. Ja. Uh, en die denken, oh, dat moet ik dus niet doen, ik moet me gewoon overgeven. Ik moet gewoon doen wat er gezegd wordt, want wie weet inderdaad... Alleen zo werkt het in de praktijk niet. Natuurlijk, je kunt hier prachtige brochures van maken. Je kan het op internet zetten. Als er dat gebeurt, moet u dat doen. Als er dat gebeurt, moet u dat doen. Zo werkt in de praktijk niet. En als het nou net een millimeter anders is als op papier staat... daar heb je gewoon een stukje training voor nodig. En een van de weinigen die in Nederland dat... Voor relatief heel weinig geld doet, is het hoofdbedrijfschap detailhandel, die dat voor de detailhandel al jarenlang op een hele perfecte manier doet, maar waar nog veel te weinig detaillisten vanaf weten. Ja, ja, ja. En gewoon even naar www.hbd.nl en je kunt er alle informatie krijgen. Nou is het zo dat, um, u zei het al, die camera's die overal hangen he, ja. tegenwoordig... dat is eigenlijk als preventiemiddel heel effectief... want daarmee zijn ze niet meer anoniem. Dus wat blijkt, de laatste negen jaar is het 80 toegenomen... het aantal uh, overvallen op woningen. Ja. En dan vooral bij oudere mensen. Wat moeten die nou doen? Criminaliteit kun je zien als een piramide. Waar is het ooit begonnen boven aan de top van de piramide. Een klein aantal slachtoffers met heel veel geld. En toen die structureel maatregelen gingen nemen, ging het een echelon lager. Ja. Lager, lager. En waar zitten we nu in 2011? Het is nu gemiddeld genomen de horeca, de detailhandel in de breedste zin van het woord, en de burger op straat bij de pinautomaat of gewoon thuis. Neveneffect daarvan is dat aan de top van de piramide waren het de professionals een aantal lagen daaronder waren het de betere amateurs... die al eens een keer in de baai hadden gezeten... en daar hadden gehoord hoe ze het niet moesten doen. En de ellende is op dit moment dat met name naar de particulieren... of de kleine winkelier, is het die snotneus van 14, 15, 16 jaar oud... die eigenlijk maar één ding nood, of twee dingen nodig heeft om een overval te plegen... dat is een wapen en gebrek aan fatsoen. Mm -hmm. Dat betekent dat dat de gastjes zijn die niet eens weten hoe ver ze een trekker naar achteren moeten halen van een pistool voordat er een gevaarlijk projectiel uitkomt. Dat zijn de gevaarlijkste en daarom is met name voor particulieren belangrijk dat ze bewust leven. Ja? Niet met te veel geld over straat. Niet je portemonnee bovenop je boodschappen terwijl je weer naar huis loopt. Ja? Niet zomaar s'avonds als het donker is je deur open doen als er aangebeld wordt. Wat dan? Dat moet je Zorg dan doen. Zorg voor, voor verlichting. Zorg dat je naar buiten kan kijken. Dat kan met een deurspion. Zorg dat, eh, bijvoorbeeld vroeger hadden we de bekende deurkettingjes. Daar heb je tegenwoordig eh, de zogenaamde kierstand eh, houden voor. Zodat je de deur alleen maar op een kiertje kunt zetten. Je kan toch met iemand communiceren, maar ze kunnen er niet zomaar in. Er zijn tal van mogelijkheden, ook voor particulieren, maar je moet er wel voor openstaan. Maar het wordt ook wel een hele angstige wereld op deze manier, hè? Nee, kijk... Ik zeg wel eens in mijn cursussen... het best beveiligde huis is het huis waar geen slot op de achterdeur hoeft te zitten... omdat er geen criminaliteit is. We zijn al jarenlang gerelateerd aan het aantal inwoners per land... het meest criminele land van heel Europa. Alleen niemand praat daarover. Wij zijn het meest criminele land? Ja, we hebben de meeste criminaliteit gerelateerd aan het aantal inwoners. Oh. Ja, dat klinkt een beetje raar. Ja, we horen elk jaar natuurlijk wel van, het is verlaagd. Nee, het is niet verlaagd, dus, de bereidheid is verlaagd. En dus zegt u, het is gewoon een gegeven en pas je daar nou maar op aan? Exact. Nou is het in Aalte, uiteindelijk is daar een, een, een vrouw, een winkelier, gegijzeld. Zegt u dan, ja, daar is dus niet adequaat gereageerd? Nee, dat zeg ik niet. Want ik heb al eerder net gezegd... je kan nog zulke goede maatregelen nemen... je kan mentaal nog zo goed in elkaar zitten... je kan nog zo preventief bezig zijn... Als er een of andere idioot is, ja, die binnenkomt en normaal gekleed is... maar een groot mes uit zijn zak trekt of een pistool uit zijn zak haalt... dan kan je de, de winkelier of zijn personeel niks verwijten. Dat gebeurt. En dat is ook de reden dat ik net zei... preventie gaat tot aan de rand van je toonbank. En op het moment dat de situatie dramatisch verandert... omdat iemand opeens een mes of een pistool pakt... dan doe je wat hij zegt en je blijft zo ver mogelijk uit zijn buurt. En je doet letterlijk wat hij zegt. Want het gaat op dat moment niet om het pakken van de dader... maar om één ding, hoe overleef ik het? Ik hoop dat iedereen het in zijn oren geknopt heeft. Ik hoop het. John van Dijk, dank. En euh, nou, tips en adviezen dus hebben we gehoord... over hoe te reageren op overvallen en hoe ze te voorkomen. Dank voor uw komst, hem. Ja, en tot zover alweer deze uitzending van Twee Dingen van Max. Morgenavond, dan zijn we er niet, want dan wordt er gevoetbald. Dan speelt de Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Mocht u de gesprekken van vanavond met Ganna van Bijleveld... en John van Dijk willen terugluisteren... ga dan naar onze site tweedingen.nl. Straks BNN Today met Luc Luke Luke, ja, Luc, wat staat er in jouw balboekje? <laughs> Dennis van der Geest staat er in met dikke letters. En ook Wilfred Genee over voetbal international. Dat allemaal zo meteen naar het nieuws met Juri Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. In Cairo zijn Egyptenaren vanmiddag weer massaal de straat opgegaan om het aftreden van president Mubarak te eisen. De BBC zegt dat het mogelijk de grootste demonstratie was sinds de protesten op 25 januari begonnen. Ook in Alexandrië zijn de protesten weer opgeleid. Amerikaanse onderzoekers hebben geen fouten gevonden in de elektronische systemen van Toyota's. De Japanse autofabrikant heeft sinds de herfst van, herfst van 2009 wereldwijd miljoenen auto's teruggeroepen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 Het is dinsdag 8 februari, half negen geweest. Goedenavond. Want de afgelopen maanden heeft een aantal studenten... Nou, die was snel, die Joris. Zometeen meteen krijg je een inkijkje in hoe diplomatiek werkt. Niet van Joris, gelukkig maar, die weet er niks van. Wat gebeurt er achter de schermen als er een crisis is, zoals nu met Iran? Minister Schippers van Volksgezondheid laat het systeem van donor, donorregistratie niet veranderen. En na negenen hoor je BNN-voorzitter en presentator van de grote donor-show... Patrick Lodiers hierover en hij is woedend. En in Egypte is vandaag de drukste demonstratie tot nu toe bezig. Willemina Westling woont in Cairo en kijkt uit op uh, het Tagirplein. Op bnsd.nl kun je naar een mooi filmpje kijken uh, en luisteren naar haar verslag. En als er meer nieuws is vanuit Egypte, hoor je dat natuurlijk hier. En voor de liefhebbers van Nederlandstalige muziek... na negenen praat Bridget Maasland in haar wekelijkse entertainmentrubriek met Frans Duits. Nou, dan mag die. Joris die ging na gerommel met diploma's en declaraties... Uh, toch maar eens een keertje naar hogeschool in Holland. Want de afgelopen maanden heeft een aantal studenten gefraudeerd met tentamens. En uh, ja, als je op deze school zit, zou ik er niet echt uh, gelukkig van worden. Dan uh, Ranking de Nieuws, de update van Simone. Veel gelezen nieuws is vandaag een grote brand op een industrieterrein in Lemmer... waarbij mogelijk giftige stoffen zijn vrijgekomen. Oh, ja, dingetje doet We ook gek. Ik hebben gegeven ah. dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrij. Oh. En, uh, ja, dat is op, op dit moment de stand van zaken. Nou, euh, niks ja, we niet met de techniek. Oké, okay. ja, Vanaf nu gaat alles goed. Precies. Kan nog, uh, we hebben nog tot tien uur. Precies, Dat komt allemaal ja. goed. Um, die brand die woedt nog wel op dit moment. Uh, verder uh, ook veel gelezen gedupeerde boeren... die krijgen een vergoeding voor de schade voor de brand... Uh, door de brand van chemiepak. Er wordt weer flink geprotesteerd dus in Egypte op dit moment... en studenten van de Hogeschool in Holland... die hebben fraude gepleegd. Dankjewel, Simone. En zoals iedere dag gooi je bij BNN Today... wat bekende Nederlanders bezighoudt... zoals modeontwerper Hans Ubbink. Vandaag ben ik in Parijs. Ik zit op dit moment in het Salon de Tip in Le Marais. Het is strak blauw, 15 graden. En fantastisch om die mensen hier weer te zien. Als dit de Franse slag is, laten wij daar dan maar een voorbeeld aan nemen. En een voorschotje op komend voorjaar. Veel plezier deze week. Dan Olympisch kampioen Maarten van der Weijden. Vorige week heeft Ian Torp zijn comeback aangekondigd als zwemmer. Geweldig voor de zwemwereld. Een sterke persoonlijkheid die het zwemmen de goede kant op kan sturen is terug. Persoonlijk kijk ik er met gemengde gevoelens naar. Als sporter maak ik op een gegeven moment een bewuste keuze om te stoppen met topsport. Het leven na sport is een ander leven, maar wel een heel mooi leven. Voor Ian Torp blijkbaar niet mooi genoeg. Dan trillerschrijver Thomas Ross. Goh, een diplomatieke rel met Iran. Daar zullen ze wakker van liggen in Teheran. Het kabinet Rutte waarschuwt de Ayatollahs voor de laatste maal. Pechtold van D66 vindt dat we voorzichtig moeten zijn. Er zitten daar nog zeker vier Nederlanders vast. Dat is helaas zo, maar het betekent ook chantage. Laten we dus eerst de Iraanse ambassadeur en zijn vrouw hier ophangen. En als dat niet helpt, die missie naar Afghanistan verduizendvoudigen... en dan naar Iran sturen. En weet je wie pas een mooi leven heeft na de topsport? Dennis van de Geest, de Judoka Hij is zijn nieuwe carrière als DJ gestart. Vrijdag komt zijn eerste mixalbum uit. Zo meteen gaan we het daarover hebben. Wat heb jij gedaan vandaag? Uh, ik heb vandaag in de studio gezeten. Want voor aanstaande vrijdag uh, wilde ik een mooie intro hebben. Als ik begin. Dus uh, die heb ik uh, vandaag uh, in elkaar zitten knutselen. Oké, okay, lekker met muziek bezig geweest. Ja, dat was mooi leuk. leven. Ik zei het toch? Dankjewel. En dan ook muzikaal type Gio Lippens. Zeker. Met muzikaal nieuws uit het wielrennen. Want er is opnieuw een hoop verkeerd bij de Italiaanse wielrenner Riccardo Rico. Hij is een opspraak geraakt. De Italiaanse politie onderzoekt of hij een illegale bloedtransfusie heeft ondergaan. Rico werd afgelopen zondag met hevige koorts opgenomen in het ziekenhuis. En volgens de Italiaanse media heeft hij zijn eigen bloed 25 dagen lang in een koelkast bewaard. En opnieuw ingespoten. En daarbij zou wat mis zijn gegaan.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 De vakantie zelf gaat nu onderzoek doen naar het incident. Als Rico inderdaad een bloedtransfusie ondergaan heeft, dan wordt hij ontslagen. De renner moet dan ook een forse boete aan de ploeg betalen. En tennisser Robin Hazen had het niet echt getroffen in de eerste ronde van het ABN-AMRO-toernooi... want hij moest het opnemen tegen de topfavoriet, Robin Seudeling. Marcelo Mesker, ik spreek in de verleden tijd, want die partij is net afgelopen. Hè? Ja, het ging heel erg snel. 6-3 en 6-2 voor de titelverdediger Robin Söderling, de nummer 4 van de wereld. En ja, die speelde een uh, geweldige wedstrijd... Een ja, als ik terugkijk naar al die games... dan heeft eigenlijk alleen Robin Hazen in de allereerste game van de wedstrijd... een 0-30 voorsprong gehad op de service van Söderling. Maar dat was het dan. Geen enkel breakpoint. Geen kans op de service van de, de Zweet. En voor de rest speelde hij eigenlijk niet zo slecht. Dus dat zegt al genoeg over die hele lange Zweet die een dodelijk spel heeft. Services van 223 kilometer per uur. Dodelijke forehands, Heel vast met de backhand. Bijna geen bal mist. Dus kortom... Eh, Waarschijnlijk zijn tweede titel, zou ik zeggen, hier in Rotterdam. Maar uh, ja, Hazen ligt eruit en dat is jammer. Hazen eruit, één Nederlander nog erin. Hè? Timo de Bakker, die won wel, hè? Die won wel. Die uh, had natuurlijk wel geluk, want hij had moeten spelen... tegen Ernst Goulbies, nummer 21 uh, van de wereld. Maar ja, die was grieperig, was ziek. Zou hij wel spelen, zou hij niet spelen? Nou, uiteindelijk uh, speelde hij niet. Dus kreeg Timo de Bakker een lucky loser. Een speler die in de laatste ronde van de kwalificatie had verloren. Philip Petschner... Nou, dat uh, is natuurlijk een stuk beter dan als je tegen Robin Seudeling speelt. En uh, De Bakker won in drie sets. Geen overtuigende overwinning. Maar wel heel erg belangrijk voor zijn zelfvertrouwen. Want hij zat natuurlijk een beetje in een dip. gezien zijn laatste drie toernooien. Eerste ronde verlies. Dus uh, een beetje gelukkige overwinning voor Timo De Bakker. En ja, dat is dan de laatste Nederlander. Heet dat officieel een, een lucky loser? Het heet officieel een lucky loser. je, je dat... verliest, maar ja. je hebt geluk ja. dat er iemand uitvalt. En dus mag je toch meedoen in het en hoofdstuk. En heb je dan ook zo'n puntmuts op, dat je dan in de hoek moet staan ook en zo? Waar dan ezel op staat? Nou, nee hoor, dat is niet. Dat, dat niet maar je mag het prijsgeld meenemen van de eerste ronde. Dus oh, uh, nou ja. dat, dat is mooi genoeg. Ja, dacht ik dan straks alles over de lucky losers in Rotterdam hm. in Langs de Lijn vanaf 10 uur. Dankjewel, je Dit is Radio 1. BNN Today. De ruzie tussen Nederland en Iran rondom de zaak Bagrami loopt steeds hoger op. De Nederlandse ambassadeur wordt teruggehaald en Iran beschuldigt ons ervan terroristen te steunen. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal achter de schermen als er een crisis tussen twee landen is? Ron Ton werkt voor Klingendaal en traint diplomaten. Ron, goedenavond. Ja, goedenavond. Hoe bijzonder is dit, deze ruzie? Ja, dit is heel uitzonderlijk. Omdat in, uh, in korte tijd, uh, het was natuurlijk al een... Uh... Vreselijke situatie dat uh, mevrouw Zagra Baghami uh, opgehangen werd en, en te dood werd gebracht. En uh, vervolgens uh, alles wat daarna gebeurd is, uh, waarbij uh, Nederland toch meer informatie wil hebben over de rechtsgang. Uh, de communicatie uh, die dus helemaal verkeerd is gegaan rondom de begrafenis van mevrouw Zagra Baghami. En mm -hmm. uh, met nu wat u zelf aangeeft de beschuldiging van het uh, steunen van terroristen. Dat, uh, dat ligt er niet om. En uh, dat betekent dus dat er uh, sprake is van een, van een grote diplomatieke crisis. Ja, en zijn ze dan ook nu in paniek? In, ja, ik zou niet zo zeggen in, in paniek. Omdat uh, natuurlijk het wrangen van de zaak is dat er eigenlijk niet meer ja, ge, uh, gewerkt kan worden... of ge, uh, geïntervenieerd kan worden om uh, de executie van mevrouw Bagramer te voorkomen. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk nu... Uh, ja, Top uh, drukte en uh, grote alertheid ook bij de Nederlandse diplomaat in Den Haag nu. Mm -hmm. Omdat het uh, ja, dus proporties aanneemt. Dat het ook in de politiek, in de Tweede Kamer en in de media. natuurlijk uh, nauwlettend gevolgd wordt en iedereen uitspraken doet. Dus uh, men moet nu op buitenlandse zaken niet alleen kijken naar Iran. maar ook wat er elders uh, gebeurt op politiek uh, vlak en in de media. Ja, en, en wat gebeurt er dan concreet? Nu is er, er, er, er is iets gebeurd. Nou, in dit geval ja. dan uh, de zaak Bagrami. Ja. Um, uh, er worden van allerlei dingen gezegd. En ja. gaan dan mensen nog met elkaar praten? Of is het nu al echt te laat om nog te kunnen praten? Nou, kijk, ik, ik begreep dus dat uh, de Iraanse ambassadeur... Uh, vandaag uh, voor de tweede keer uh, bij het ministerie is geweest. Er uh, is nog geen uitspraak over gedaan. Maar uh, het is moeilijk in te schatten of hij alleen maar herhaald heeft... wat eerder gezegd is, of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. En in die zin, op de korte termijn, is het dus vooral natuurlijk via het diplomatieke kanaal dat uh, contact wel onderhouden wordt. Maar je moet dus ook voortdurend analyseren van uh, verschuift er wat in, in de politiek, verschuift er wat in, in in in wat wederzijds tegen elkaar gezegd wordt. Kijk, een Nederland die, die zoekt natuurlijk en meer informatie. En, uh, en en je kunt je natuurlijk absoluut niet neerleggen tegen die beschuldiging die nu gedaan werd van het steunen van terroristen. Nee, daar moet je tegen ingaan. gaan. Ja, absoluut. Ja. Ja. Uh, kijk, uh, op dit moment is het ook uh, dat, dat in die contacten uh, uh, duidelijker moet worden... wat de argumenten zijn en, en, en waarom het uh, op deze manier uh, genoemd wordt. Ja. Nu is het wel vreemd eigenlijk. U zei het al. Um, uh, de, mevrouw is al opgehangen. Mm -hmm. um, en nu pas lijkt er heel veel uh, diplomatiek verkeer te zijn. Ja. Hoe kan dat? Ja. Nou kijk, uh, uiteraard uh, er gaat natuurlijk ontzettend veel diep diplomatiek verkeer... ...is aan de gang zonder dat je dat in de krant leest of, of dat je dat ziet. Uh, en het is natuurlijk ook zo van, uh, als ik kijk naar de Nederlandse ambassade in, uh, in, in Teheran... ...dat men probeert voortdurend goede analyses te maken van uh, waar zitten de beslissers... ...waar zitten de, de, de, de, de, nou ja, de mensen die je zou moeten benaderen uh, om invloed uit te kunnen oefenen... Um, dus het is niet zo dat, dat uh, voor zo'n crisis er, er uh, niks gebeurd is. Maar dit is natuurlijk zo uitzonderlijk dat uh, hè, als, als minister Roosentaal uh, verklaart in de Tweede Kamer... ...volslagen verrast te zijn dat, uh, dat de executie al uitgevoerd is... ...terwijl aan, aan zijn kant en aan de Nederlandse kant gedacht werd dat de rechtgang nog, nog gaande was. Mm. Ja, dat is natuurlijk een uitermate, uitermate uh, uh, unieke situatie. Zou je dan ook kunnen zeggen dat, dat er iets mis is gegaan? Ziet de, ja, de, de onderlinge contacten? Ja, de, dat is op dit moment natuurlijk moeilijk, uh, moeilijk in te schatten... omdat uh, de minister uh, ook, ook zelf aangegeven heeft van, uh, dat, dat, dat, dat dit onverwacht kwam... en, en dat, dat de Iraanse regering uh, dus op deze manier ook, ook gedaan heeft. Um, ik, ik denk dat je daar gewoon meer informatie voor moet hebben. Of, of er... Zeg maar momenten zijn geweest dat, uh, dat Nederland nog invloed had kunnen uitoefenen. Ja, want er is wel uh, um, gezegd, Rosenthal heeft dat mm -hmm. gezegd, dat de stille diplomatie is bedreven. Wat, ja. wat, wat betekent dat precies, stille ja. Dipl diplomatie? Ja, ja dat, kan, um, dat kunnen verschillende dingen zijn. Kijk, op, op het moment dat er een crisis aan de gang is, dan, uh, dan zijn het vooral contacten tussen... Um, tussen ambtenaren eh, diplomaten... Hè. Uh, diplomatie is het kanaal tussen regeringen... die, die dan gebruikt wordt... en natuurlijk aangestuurd onder politieke leiding van, van de minister... zit je niet in, in, direct in een crisissituatie... dan zijn er natuurlijk veel, heel veel andere mogelijkheden... van uh, bijvoorbeeld aan uh, marge van internationale bijeenkomsten... als een klimaattop of in de Verenigde Naties... of uh, ambtenaren, politici, academici... kunnen elkaar ontmoeten mm -hmm. uh, tijdens een conferentie... en daar vinden zeg maar achter de schermen informele co contacten plaatsen. Ook af en toe is dat een, een diplomaat gewoon op gesprek gaat... bij de afdeling Europa of West-Europa, waar Nederland onder valt... om gewoon eens te praten van... nou, wat, wat, uh, wat zijn nu de laatste ontwikkelingen in onze bilaterale betrekkingen? Maar in, in deze crisissituatie is het, natuurlijk, is, is het zo... Uniek en moet je omgaan met, met uh, uh, ja, voortdurend uh, nieuwe informatie. Uh, ook uh, wat, uh, wat in de Tweede Kamer gezegd wordt, dat je, dat je voortdurend heel alert moet zijn, de, de, de, de kleine stappen die dan ook weer gezet worden om om daarop te reageren. Ja, nu heeft Pecht al gezegd dat dat misschien Ben Botman aan TL ja. moet. En ja. zou dat een optie kunnen zijn? Om het weer aan te zwengelen? Ja, nou, in in een optie van dat je natuurlijk altijd moet afwachten of, uh, of de andere partij de bemiddelaar uh, accepteert. En, en en dat is, uh, kijk, in, in deze zaak komt het heel sterk aan op, uh, op analyse en timing. Uh, want, want daarmee zeg je dus in feite dat, uh, dat dan het diplomatieke kanaal uitgewerkt zou zijn. Of dat je zegt van dat we middelaar uh, dat die diplomatieke kanaal kan helpen om, om dit op te lossen. En en, en ja, dat is inderdaad een, een kwestie van timing. Uh, of dat nu het juiste moment is, dat weet ik niet. Het is uh, koortansen begrijp ik.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 My Stel Het is mijn dag. Stel maar mijn dag. Wel nee wel niet wel 19, wel echt mijn dag wel 19, wel 19, niet wel 19, wel wel 19, wel 19, wel 19, mijn dag. wel 19, wel 19, wel 19, Oud judoka Dennis van der Geest, begint een nieuwe carrière in de muziek. En dan uh, zie ik je al meteen verschrikt opkijken en denk, ah, hij gaat toch niet zingen? Nou, gelukkig maar, hij is niet alleen judoka, maar ook al jaren DJ. En komende vrijdag verschijnt zijn allereerste eigen mixalbum, namelijk the Sound, uh, Sounds from the Loft. Dennis, welkom. Uh, goeie, wat, goedenavond. Wat is dat van Loft? Is je eigen Loft? Uh, ja, nou, uh, laat ik zo zeggen, de titel heeft een beetje te maken met een oude discotheek in New York. Die heette The Loft. ja. Yeah. Waar David Mancuso, uh, die woonde daar en die, die gaf daar feesten. Ja, dat was een, een Amerikaanse DJ. Mm -hmm. En uh, ja, die feesten die stonden wel, uh, ja, eigenlijk uh, uh, waren die bekend om... en het goede geluid, de goede muziek die daar gedraaid werd... en een beetje ja, natuurlijk de, de, de leuke mensen die daar bij elkaar kwamen. Uh, en voor mijzelf, ja, de loft... Ik, ik wilde een cd maken alsof je bij mij thuis bent. En ik ga jouw muziek laten horen die ik tof vind. En als het dan een beetje uh, goed aanslaat en het wordt dance, dan wordt het dance. En als het een beetje meer naar disco gaat, gaat het een beetje meer naar disco. Ja. En ja, eigenlijk het gevoel inderdaad alsof je bij mij uh, in de loft staat. Dus ik zet die cd op, ik doe mijn ogen dicht en ik sta bij jou thuis. Dat, uh, als je dat <t> gevoel <laughs> erbij hebt, dan ben ik helemaal tevreden. Ja, en dan moet ik nog gaan dansen ook. Natuurlijk neem ik aan dat dat de ja, bedoeling en is. En ik kijk zo naar jou, volgens mij ben jij een goede danser. Nou, daar denken andere mensen <lacht> anders over. Laten we daar niet over gaan hebben. Uh, maar het is wel gek dat jij ineens een mixalbum gaat maken. Is dat een eigen idee of hoe, hoe kom je daar zo bij? Uh, ja, ik zit uh, bij een management. Uh, extended Music. En die, uh, uh, die hadden contact met Sony. Uh, ik had een keer aangegeven van... Uh, ik, ik draai al sowieso heel veel bedrijfsevenementen. Dat doe ik al een uh, aantal jaren. Waarbij ik altijd een mix doe van disco, oude house, soul, funk... Uh, en ik, ik, ik vroeg ze van ja, zou ik, zouden we daar een keer over kunnen praten? En toen waren ze eigenlijk zo enthousiast. En zo is het ontstaan. Hmm. Uh, toen mocht ik daar in de bibliotheek van Sony kijken. Daar ja. mocht ik hun uh, artiesten die mocht ik, uh, gebruiken. En uh, nog een aantal nummers waarvan ik dacht van ja, die zou ik er ook heel graag op willen hebben. En zo heb, heb, ik, een, heb ik een cd uh, uh, weten te maken. Maar dat zijn dus 18 liedjes op die cd. De mix ja. bestaat uit 18 nummers. Ja. Dat, dat lijkt me een behoorlijke lastige selectie. Eh... Uh, ja, dat was het ook wel. Ben ik ben al een paar maanden mee bezig <laughs> ja. geweest. En uh, ja, het zijn ook niet allemaal zeg maar de, de, de nummers zo, zo als, uh, zoals je ze kent. Ik heb ze in de studio heb ik ze dan ook nog bewerkt. Want sommige discoplaten die klinken heel goed. Maar andere, ja, die klinken en Die zijn natuurlijk dan alweer tientallen jaren oud. Dus die hebben we dan uh, ja, in de studio uh, zo bewerkt. dat ze goed te gebruiken zijn op het album. Ja. Uh, maar het zijn wel allemaal nummers die ik graag draai. Uh, waarvan ik uh, heb gezien dat ze op bedrijfsevenementen, maar ook in de clubs en zo, dat, het, dat ze goed werken. En waar, ja, wat ik heel leuk vind om te draaien, ik vind het te gek om bijvoorbeeld Gwen McGray Keep the Fire Burning te draaien en daarna gewoon een, een, een house classic uh, erin in te kunnen gooien. Omdat het gewoon alle twee gewoon ja, de vibe heeft en, uh, en uh, ja, dat je zin krijgt om, uh, om, om, om erop te dansen. Ja, we hebben een fragmentje, het is een beetje raar van een hele mix, maar we hebben toch een fragmentje. <lacht> Amazing van George Michael. En ben jij dan degene die het een beetje swingend hebt gemaakt? Nee, nou, dit is een full intention uh, remix, oh, dus God. deze was, uh, hier hoefde ik alleen een edit van te, van te knippen, maar ik heb bijvoorbeeld uh, Evelyn Champagne King. Uh, Shame, daar heb ik echt een te gekke remix van. Ik heb een, uh, een nummer van Liza Liza en de Curl Jam heb ik uh, geremixed samen met Benny Royal. Die komt ook als single uit, dus dat is ook wel echt te gek. En zo heb ik uh, ja al die nummers wel op een bepaalde manier uh, bewerkt. En sommige hoefden je minder aan te doen. Deze van George Michael, ja die draaide ik vroeger al en uh, die plaat die heb ik helemaal grijs gedraaid. Dus ja, je weet dat dat een Sony artiest is. Ja. Dus uh, toen ik die bibliotheek in kwam, was dat wel het eerste nummer wat ik gelijk uh, daaruit te rekken trok. En dan zegt George... Michael niet van, hey, ho eens eventjes, dat wil ik niet hebben. Nou, ja, dat is wel een beetje zo gegaan, want ik had die, uh, die mix gemaakt... en <coughs> toen bleek het uh, dat uh, George Michael ergens uh, uh, in, op een papiertje heeft staan... dat hij eigenlijk nooit op uh, mix-album staat. Ja. Yeah. Dus dat was al zeer speciaal dat dat gelukt is. Maar als hij er dan op staat, dan moet hij er wel minimaal vier minuten uh, op staan. En ik had mijn mix aangeleverd. Ik heb mijn mix live gemaakt. Dus niet in een computer, maar ik heb hem echt live met mijn handen gemixt... Yeah. Zat hij er uh, met de stopwatch erbij. Drie minuten en 53 seconden. Dus jij zat op hoofdkantoor de... van Sony te, te tapen ik, ik, en dacht shit. Nou er was iemand bij Sony die het uh, kwam vertellen van volgens mij is het te kort. En toen was het zeven seconden te kort. Maar gelukkig uh, dat uh, George ergens in het midden van het nummer nog uh, heel mooi vokaal uh, een uh, stukje zingt. Dus dat konden we nog een beetje ergens uh, onder plakken. <lacht> toen kwamen we gelukkig net op die vier uh, minuten uit. Dat raar rare regel. Ja, maar ja, voor mij is dat natuurlijk ook al nieuw. Ik kom uit de sport en uh, ja, ik had gewoon die cd gemaakt. Uh, ik vond het te gek om hem helemaal live te mixen. Dus hem niet in de computer te maken. Dat gebeurt eigenlijk tegenwoordig nooit meer. Tegenwoordig ja, levert een dj gewoon uh, zijn platen aan. En dat wordt dan in een programma wordt dat helemaal strak aan elkaar gemaakt. Ja. Ik heb hem gewoon met mijn eigen handen gemixt. Dus het was het uiteindelijk nog maar één file. één grote, grote, grote uh, nummer, zeg maar. En toen moesten er nog zeven seconden bij. En toen moesten nog 7 seconden bij. Ja, dat was wel vrij lastig. Maar uiteindelijk is het wel allemaal gelukt. Geen zwart gat voor jou hè? qua topsport? Nee, ja, ik mis natuurlijk topsport nog heel erg uh, uh, vaak. Want het was natuurlijk een prachtige periode in mijn leven. Mijn broer judo had nog op, op het hoogste niveau, dus je bent er ook nog wel vrij nauw bij betrokken. Maar ja, ik kan gewoon uh, niet tot mijn 65ste topsport blijven doen. Ja, het kan wel, maar dan ziet het er geen moment niet meer uit. Nee, dan ziet het eruit zoals ik dans. Ja, ja. ja nou, dat, dat weet ik niemand. nog niet, maar als je nou uh, aanstaande vrijdag even naar de ...welke weg komt vanaf een uur of negen... ...dan, uh, dan uh, wil ik ze graag zien, die dansmoes van je. Ik ga het proberen, want aanstaande vrijdag is de release party van jouw cd. Dank ja, je wel. Ja, kunnen allemaal komen. <laughs> Bij deze is de oproep geplaatst. BNN today. Uh, even kijken, wat gaan we doen zometeen? Oh ja, we gaan zometeen naar Joris. We gaan uh, naar Wilfred Genedi die is de gast. Met hem gaan we het hebben over het succes van Voetbal International op tv. En het is ook de drukste demonstratiedag tot nu toe in Egypte. Op bnn vind je een filmpje met verslag van Willemina Wesselink. Zij woont in Cairo en kijkt uit op dat Tahrirplein. Ik word helemaal blij. Ik sta op een plein voor uh, het uh, Tahrirplein En het is bom en bomvol. We gaan naar de dag van Joris Kreugel. Als ik aan de hogeschool in Holland in Amsterdam denk, dan denk ik aan met diploma's, vreemd declaratiegedrag. En daar kunnen we weer iets aan toevoegen. Want namelijk een grote groep studenten heeft met tentamens gefraudeerd. En een van die studenten had blijkbaar een goede verhouding met een schoonmaker... en die heeft de tentamens gestolen. En zo'n honderd studenten hebben dit in handen gekregen. En je begrijpt het al, dikke cijfers vlogen hier in de afgelopen periode over de toonbank. Maar stel je voor dat je een student bent. En uh, ja, je doet alles volgens de regels en je gaat solliciteren. En je zegt dat je dan uh, van in Holland komt, dan zou ik als werkgever toch wel zoiets hebben... Ja, ja ja. Heb je al eens gefraudeerd? Nee. Nee, nog nooit? Ja, uh, nou, dat is niet helemaal waar op de middelbare school wel. Maar hier nog niet op deze hogeschool? Nee, we hadden het er net in de kantine over. Uh, we krijgen allemaal het gevoel dat op deze manier een in-Holland diploma minder waard is dan andere diploma's. Het zijn de rotte appels die het voor de rest verzieken. Als je nou nog een keuze mocht maken voor een andere opleiding kiezen en je weet allemaal wat in Holland heeft afgespeeld, dan ja dan zou ik, zou ik dezelfde opleiding uh, ergens anders volgen. Op deze manier krijg je toch een, een ander gevoel bij je eigen instelling. En de, dat is een beetje de algemene sfeer ook, als je ja, met medestudenten ja. praat? Absoluut, ja. Als ik in de kantine of klasgenoten, jongens uit oude, oude klassen... eigenlijk iedereen uh, spreekt er op dezelfde manier over. Heb je wel eens gefraudeerd? Nee, ik ben uh, slim genoeg om het zelf te kunnen doen. Dus, uh... Maar als je nou morgen een tentamen hebt waar je toch een beetje over en je krijgt het zo onder je neus geschoven, van hier, alsjeblieft... De antwoorden. Okay. Misschien zou ik het dan toch wel even bekijken, ja, als ik de kans zou hebben. Dan, uh... Maar ja, ik denk dat ik dan ook niet uh, dat ik dan voor iedereen spreek eigenlijk wel. Maar alsnog zou ik het zelf leren, want je hebt je eigenlijk jezelf ermee als je fraudeert. Ik probeer toch wel zo, uh, zo goed mogelijk deze opleiding af te ronden... dat ik zo meteen ook genoeg kennis heb om dan, uh, om dan uiteindelijk dan genoeg kennis te hebben voor het werkveld, zeg maar. Wel misschien met een gedevalueerd uh, papiertje. Ja. Yeah. Maar hoor je het wel eens meer om je heen? Uh, nou, ik hoor wel uh, af en toe dat, uh, dat bijvoorbeeld HVA dan een beter imago heeft dan in Holland. de dus dan... Dan hogeschool van Amsterdam. Ja, dus dat, uh, dat die dan eigenlijk sneller worden gevraagd voor baantjes dan, uh, dan in Holland studenten. Uh, Jeroen Groenewoud, jij bent hier leraar op In Holland. Ja, ik ben docent uh, Economie en ik coördineer de opleiding uh, Management Economie en Recht. Ik ben blij dat de zon vandaag schijnt. Ja, ja het is verschrikkelijk wat hier gebeurt. Ik was er niet van op de hoogte. Wat ik wel weet is dat de fraude eigenlijk uh, in de hele wereld uh, plaatsvindt in elk bedrijf. Maar ja, in Holland, in Holland. Ja, ik weet ook niet of ik dat ik daar moet zeggen. Het is verschrikkelijk. We doen er alles aan om er iets moois van te maken. Ja, nou, nu, nu dus dit. Stel dat je als student gewoon je dingen doet zoals het moet. En elke keer raakt de school een opspraak. Dan is dat toch een devaluatie van uh, je papiertje. Ik kijk er wel zo naar. Het is heel frustrerend dat je continu in de verdediging zit. Dat er in Holland elke keer weer slecht in het nieuws komt. En elke keer door een... Klein clubje. Wat zou jij doen als student? In ieder geval de eer aan mezelf houden. En zodra ik zie dat er misstanden zijn, in ieder geval ook andere mensen erop aanspreken van waar ben jij nou mee bezig? Het imago van in Holland uh, ja, is niet mis op best. Nou ja, goed, door dit soort vragen te, te blijven stellen en continu uh, hierop te blijven hameren, zal het er niet beter op worden. Wat gaat er met de studenten gebeuren? Daar ga ik niet over. Ten eerste ben ik met management economie en recht, helemaal niet bij Finance betrokken. Als mijn eigen studenten zou betreffen, nou ja, dan zou ik eerst met mijn leidinggevende daarover uh, over spreken. En vervolgens, uh, degene die, uh, die het betreft, dus gefraudeerd hebben, ja, die, die, die wachten een schorsing. En degene waarvan we niet weten, zullen het het daar maar over moeten doen. vind zo kinderachtig. Ik bedoel, van als je nou nog 14, 15 bent en je speak, dan kan ik me het voorstellen. Maar 20 jaar dat je bezig bent gewoon met een opleiding en dat je dan gaat frauderen. Ik heb, uh, ben 6 jaar betrokken geweest bij de Delta-opleiding. En volwassenen doen er net zo'n grote mee als, als de 16-jarigen. Op het gymnasium waar ik werk, daar is het uh, ook zo. Dus het is gewoon heel menselijk blijkbaar. En waarschijnlijk gebeurt het niet alleen hier, maar overal natuurlijk in Nederland. En er is aangifte gedaan bij de politie. De sloten op de examenkasten zijn vervangen. Maar toch, als je hier student zou zijn, zou ik echt flink van balen als je gewoon alles volgens de regels doet. Wilfried Genee is de grote ster van RTL op dit moment. Hij is de host van Voetbal International, een praatprogramma over voetbal dat elke week meer en meer kijkers trekt. En waar dat succes vandaan komt, gaat hij zo meteen zelf vertellen hier. En als je een beetje in een Nederlandse hit zit dan, zit, dan ken je Frans Duits. Hij komt nu met een eigen festival. En daar wil onze entertainmentdeskundige Britje Maasland natuurlijk alles over weten. Verder ook tennis vanuit Rotterdam met Abin Amaro, tennistoernooi. En eh, ook het NOS Journaal met Juri Stubenitski.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 van alle kanten.